Gert Vlucht met het NOS-journaal. In Duitsland is een man omgekomen door illegaal vuurwerk. Hij stak in een park in de plaats Bad Langensalza in de deelstaat Turingen een raket af. Maar die ontplofte op de grond. De 27-jarige Duitser had een paar raketten op internet gekocht en wilde er een proberen. Door de explosie raakte hij zo zwaar gewond dat hij ter plekke overleed.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 Les yeux affleurent de peur, de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont le cœur si tendre, qui repose les mésanges. Il y en a qui ont le cœur.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 de yeux, les yeux affleurent de de de manquer ne qui conduit à Paris, y en a qui ont le cœur d'or, et ne peuvent que l'offrir, le cœur. Tellement dehors qu'ils le sont tous à s'en servir Celui-là le cœur d'or Et si frêle Et si tendre comme maudit soit les arbres morts qui ne pourraient point l'entendre à plein fleur La fleur de peur, de peur de manquer l'heure Qui conduit à Paris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 Gonna make a sentimental journey To renew old memories Got my bag, got my reservation Spent each dime I could afford Like a child wild anticipation I long to hear that all aboard Seven So yearning, why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My own, my own mind. Held you for a little while. My own mind. To the station. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My, oh, my, oh, my. Held you for.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 And oh, how they give you way Why try to deny you're a woman in love When I know very well what they say some flames deep within made them shine Though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 The Bible, it ain't necessarily so.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 Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. Is het eerste uur, uh, verzorgd door Thijs Ockersen en Bret Gansberg. Blijf luisteren, want in de tweede uur nog heel veel informatie over film.